Jobboot met het RNS-journaal. Turkije trekt zijn ambassadeur bij het Vaticaan terug uit woede... over de uitspraak van de paus over de Armeense genocide. Paus Franciscus noemde de massamoord op Armeniërs door het Ottomaanse Rijk... de eerste genocide van de 20e eeuw. Tijdens de mis van vanochtend in de Sint-Pieter in Rome... werd de moord op de Armeniërs van 100 jaar geleden herdacht. Turkije erkent dat er Armeniërs zijn vermoord... maar spreekt tegen dat er sprake was van volkenmoord. Op de autobaan A28 vlakbij het Duitse Oldenburg is vanmiddag een sportvliegtuigje neergestort. Aan boord zaten vier mensen. Een van hen is omgekomen, de anderen zijn met traumahelikopters naar het ziekenhuis gebracht. De Cessna was net vertrokken vanaf een vliegveld in de buurt toen het door nog onbekende oorzaak neerstortte naast de snelweg. De A28 is de hele dag in beide richtingen afgesloten. Jaak Rijke is weer terug in Woerden. Bijna een week geleden werd hij door Franse militairen bevrijd na ruim drie jaar gevangen te zijn gehouden in Mali door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. Dinsdag werd Rijke in Mali herenigd met zijn vrouw. Daarna zijn ze samen een paar dagen ergens anders geweest om bij te komen. Rijke liet na zijn vrijlating weten geen behoefte te hebben aan een groots onthaal bij zijn thuiskomst. Hij wil vooral rust. Bij een luchtaanval van het Syrische leger op rebellen in Aleppo is een school geraakt. Er zouden zeker negen mensen zijn omgekomen onder wie vijf kinderen. Dat melden waarnemers in Libanon die de oorlog in Syrië op de voet volgen. Het Syrische leger ontkent dat een school is geraakt. Wel bevestigt het dat de aanvallen zijn toegenomen sinds de opstandelingen gisteren een woonwijk in het noordwesten van de stad bombardeerden. Daarbij zou gebruik zijn gemaakt van zware wapens. Aleppo ligt ongeveer 50 kilometer van de Turkse grens... en is gedeeltelijk in handen van het regeringsleger. Een ander deel wordt beheerst door opstandelingen. Het weer vanuit het noorden toenemende bewolking. Daar kan ook een enkele bui vallen. In het Waddengebied zuidwestenwind. Morgen droog en in de loop van de dag meer zon. Temperatuur morgen tussen 12 en 16 graden. Dit was het NOS-journal. De Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John van de ANWB.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 In our town Till the point where we drive As it all comes down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 You talk pretty, 'cause you make me sick and.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 ain't on the nose.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 Is all right with me. Some things are just meant to be. It never comes easily, and when it does, I'm already gone.